De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Beschreven door Peter Reuner. Vandaag, iedereen in Joop. Zeg jongen. Ik word het zo langzamerhand geen taart om eens een keer een hassenbassie te gaan halen. Wacht, wacht, wacht, wacht nou even stil naar ouwe. Ik ben met mijn administratie bezig. Het is plus 150, 500 houden, twee, Zo'n klein kelletjes gevaart te zou ik maar zeggen. Eentje lijkt me niet uh, lelijk. Twee. Twee vind ik nog mooier. Dat is dan... Ja, het is niet te geloven. Zeg maar. Ik hou deze maand geld over. Nou, dat zou ik dan maar niet beleggen in handel als ik jou was. Ik heb het over drie geeltjes pa. Dat is bedoel ik. koop je niks voor tegenwoordig. Je kan het beter maar gelijk omzetten. Dat is beter voor de economie ook trouwens. Ah, kom op, jongen, toon. Toon zal leggen kwalen. Als hij die drie geldjes bij jou ziet. Ah, nee, ik, ik ga niet naar toon. Ik, ik, ik mag nog even op haar. dan ga ik naar huis, uh, naar Thees. Maar je gaat toch. Je gaat nooit meer naar toon. Wat heb je tegen die kroeg nou, jongen? Nou, papa, ik vind het thuis veel gezelliger en ik. Uh, nou, ja, ik zal je nog wat vertellen. Sinds ik niet meer bij Toon kom, kan ik haar huur betalen en hou ik er geld over ook. Ja, maar ik dan?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 Want ik wou, ik wou een peik van mijn eigen, zo'n grote, blonde, sterke jongen... die kapitein zou worden op een schip of minister-president... <laughs> die zo lieve zorgzame vader een paleis zou bouwen. O, o, o, o. Nou, ja, het is anders gelopen, akkoord. Akkoord, mijn zoon. mijn zoon die heeft slechts een vochtige stalling en mijn paleis ligt nog steeds drie ogen achter. Maar ja, daar zouden er toch op zijn minst een borreltje vanaf mogen. Hallo, jongens? Alles kits achter de rits. Wat, wat hebt ie? Een gouden kleppie. Hé, hey, Fritsie, ga we zitten. Nee, Fritsie blijft even staan. Frits heeft al te vaak gezeten in zijn leven. Gaan we lollig worden? Jij kwam voor de huur, voor huip. Yep. Jip, huur? Betaal jij huur voor dit vochtige krop? Speek ja. ja. betaalt slechts 95 gulden smans. Veel te weinig dus. Nou, de rest zal worden bijgelegd door de Vereniging ter bestrating van de Remetiek. Ja, maar kraken, alles trekt die krom van het vocht. Zal ik jou eens even rechtbuigen dan? Uh, ja, de huur. Je hebt het zeker niet? Nou, dat ik... dacht ik wel. Nou, nee, het zal je misschien verbazen. Maar... Mij verbaast niks meer van jou, Peggy. Oh, oh, oh, oh, het is toch mensonterend. Hij verhuurt iemand een unieke gelegenheid om zitten om binnen te lopen. Maar betalen? Oh, maar. Het zal je misschien verbazen dus, maar ik heb de huur hier inderdaad klaarleggen, ja. Daarom. Wat? De huur, hierop. Oh. En wat nou, oh? Je hebt het dus toch? Ja, kijk maar. ja.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 heb ik Dezelfde. Die is die kolen, man? Is hij nog steeds. Maar hij schilderde daar al zwart bij. En ik heb er dus te veel van die schilderijken, vergaat je? Ik moet de partij opslaan. En nou dacht ik, als jij die mand huur nou lekker in je zak houdt... Mm -hmm. dan zet ik hier voor korte tijd wat doekjes in een hoekie. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, nee, ja nee, ik betaal toch liever de huur. En dan leg ik er nog een meijer naast. Heb je meijer voor de moeite? Voor moeite die jij niet hebt. Meijer. 150 gulden. Deal. Zo ken ik je weer. Nou, ik breng ze zo meteen langs. u. Zo. <laughs> 150 plus 75 plus 95, dat is... 320 gulden. 320 gulden. Zaken gaan goed. Ja, ja, jij nou maar niet te vroeg, Rockerveld. Jij ja, nog een... Uh...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 Het is dat die ding is, die saggeranige paardenkop van een broer van jou dan niet is, Toos. Anders ging ik inderdaad. Nou is het hier nog net uit te houden. Beter dan onder een natte krant ergens in de portiek. <coughs> een portiek. Ramp voor mijn borst. Mijn borst. Oh, Hello. mijn borst. En die ertessoep van het leger is Haals, dus ook niet meer door je strat te worgen. Wat eet u eigenlijk vandaag? Ertessoep. Lekker. Lekker. Zich, volgens mij spaar jij je, je schat helemaal voor van je ouwe weder al door hier te eten. Doe mij nog maar een borreltje voor hier voor, mijn borst. Oude, ouwe, ik hoop wel dat je me vertelt waar je je oude sokken stopt voor je de pijp uitgaat. Als, als ik de pijp uitga, wat geheel nog niet vaststaat voor ik de pijp uit ben, komt alles wat ik heb ten goede aan degene die mij in het leven de meeste vreugde heeft gegeven. Nou, daar zal de kroegbaas dan heel blij mee zijn. Goed. Oh. U allen hier aanwezig. <lacht> Welk een vreugd om in deze gezellige familie weer te keren. Harry, heb jij gedronken? Hij is lam, ik zweer het je als een kanonici. Nee, geen alcoholici voor mijn... Je bent zo, zo vrolijk. Ja, Jij hoort chagranig te zijn. Hé, hey, dat is jouw rol, chagranig. Niet meer, nooit meer. Niet als je weet hoe mooi het leven is. Je bent al een groepje eruit van stappen. Dat ben je toch niet... Sta, je bent tot, dat ben je toch al van plan, hè? Nee, mijn leven is veranderd. Vandaag heb ik het licht gezien. Ik ben in Joop. Achteruit jongens, kijk uit. Pas op, kijk uit, kijk uit. Volgens mij heb je drugs op. Wacht even, Harry, wie is Joop? Joop is alles. Joop is het universele dus. Joop is mijn meester.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 Goud of snij? Nee. Peek! Hm? Heb je nog wat ruimte in dat fietsje fietshoog van je? Ik heb nog een partijtje versen van goks. Eh, uh, ja, ik, ik kan het dan nog wel wat kwijt, maar. Uh... Ga je nou alweer leggen, Mekker, om geld? Tuurlijk doet die jongen dat, Mekkie Messer! Als het bij jou regent, mag het hier best een beetje druppelen. Nou, meneer, nou, mag het is niet zozeer het druppelen, maar meer de regen, waar ik me zorg over maak. Kijk, jongens, het is hier zo vochtig als de pest, al die schilderijen trekken krom. Maar Peekie, jongen, denk nou toch eens na. Die koude sauna van jou is ideaal voor mijn kunstverzameling. Kijk, die oude meesters zijn meestal nog net voor de nieuwe gaten. En als ze daarbij ook nog een beetje krom trekken... dan kunnen we zeggen dat ze jaren op een oude zolder hebben gelegen... en nou pas ontdekt. Ja, Snap je? Ja, ja, ja, ja. Schuilt me zo twee mij hebben een doekie. Ja, ja. Valk! Ah, dat zal mijn verkopers zijn. Ik heb hem gevraagd hier te komen vast wat doekjes op te pikken. Ja, Joop, hier, Joop. Ha, goede vrienden, hier zijt ge dus... Een leuke ruimte, zeg. Jammer van die fietsen. je fietsenstalling. Ach zo, uh, juist. Ja, dan is het natuurlijk niet zo jammer van die fietsen. Joop, hier staat de handel. Is dat alles, goede vriend? Uh, nou, nee, er staat er wat thuis ook. En heb je kleeders zich het dus Maar dit is wel het, maar is de ja? Daar moet meer bij komen, broeder. Oh, Mijn ja. netwerk van medewerkers wordt groter en groter. De Joopgroep groeit en bloeit. Joop, Joopgroep? De animo om het blijde woord en het goede werk uit te dragen... is reusachtig.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 Zeg, hey, hé, Frits. Ben jij ook een Joop? Nee, Joop is een mijn. Uh, ik bedoel in mijn zaken. Hm? Kijk, de zaak ligt eenvoudig. Die Joop is een charismatische figuur. Maar uh, loopt hij daarvoor bij de dokter? Heb uitstraling zo gesproken. Hm. En er zijn een hele hoop figuren die hem achter zijn reet lopen vanwege zijn lekkere babbels. Nou, en die stakkers laat hij die schilderijtjes verkopen. En de opbrengst steekt hij in zijn zak. Ja, nee, hij wil een tempel te bouwen.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 Als jij hem nou gelukkig kan maken met drie geeltjes. Ja, kom, zeg die stuk voor stuk in de zak voor Joop nog wij. Ach, hij zal zo blij zijn. Harry? Kinderhand is gauw gevuld. Met, met 75 gulden. Goeiedag. Dan maak je een heel weeshuis gelukkig van. Nee, nee. Kijk eens eventjes aan broeder Joop. Zo, kijk aan broeder. Oudervader van de man, dienst van bij de gebruiken. Zeg maar, Fokker, dat praat wat makkelijker. Had u mij nodig, boerder. Nee, maar ik zag je staan en ik had van de wijk nogal om je gelachen. Dus ik dacht, uh, met die enorme dorst die ik heb. Ik spreek hem even aan. Luister naar jezelf en praat tegen jou. Ja, niet dat ik iets uh, te vertellen heb, maar... Ja, het is mijn strot, hè? U had hem mij gelachen? Ja, van de week om die schilderijen. Daar bent u in geïnteresseerd? Nou, reken maar voor yes. Iets drinken dan misschien. Nee, nou ja, doet u mij maar een biertje. Twaan, een bier en van hetzelfde. U was dus geïnteresseerd in een schilderij? Ja, nou kijk, dat wil zeggen, in dat geval dus eigenlijk. Want daar kon ik eigenlijk eens wel om lachen, ja. Want die zwakke zoon van mij, die heeft dus zo'n schilderij van die gekocht. gekocht. Uh, pardon, uh, van wie? Van die dinges, hoe heet die Harry? Ah, uh, uh, broeder Harry heeft een verkoopresultaatje behaald. Ja, en geen kunstig modelletje of zo'n lekkere tigeunermaat, nee. En stelletjes naar een stelletje snorrenbaardje. In carnaval gestuurd. Broeder Preek heeft voor de nachtwacht gekozen. Daar zal hij heel lang plezier van hebben. Nou, wat is lang? De eerste avond rookt de verrel of wervel over het behang. Ik had het niet over weken, broeder. Na twee uur! Uren... Ja, ze is toch een beetje zijn eigen schuld, dacht ik. Hè. Je moet ze ook niet ophangen. Oh. Hallo? Uh, uh, uh, hallo, broeder Joop? Hallo, broeder Fokke? Laat ze erop en laat je klokken. Uh, wat een haast, broeder Harry. Ik ben de hele weg komen hollen.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 Ik heb daar nog baan in zijn kop van... Blijf in je jezelf, geloof ik, broeder. Dan volgt vanzelf het resultaat. Zegt u dat wel? Ik ga dus exposeren. Oh, faan, het werd hoog tijd dat je wegging. De exposeren? Een galerie? Voor mij op de fiets. Nee, edele meester. Ik mag nu wat schilderijen ophangen in snackbar. Den vettenhap.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 je zal natuurlijk vertellen dat hij ze voor mij aan het maken was. Maar het was zo slechts voor onschuldige schuldige verkoop. Dat mag jij ze gaan vertellen. Uh, nou, liever niet, broeder. Toch wel, kleine. Straks schrijven ze mij, mijn graag. Die gaan toch alles uitleggen? Uh, zeker, zeker. Doe maar... het maar, broeder Joop. Anders is onze hele handel naar de kloten. Dat is hij toch al. Ze hebben er gelijk brandhout van gemaakt. Heb Peek dan geen schilderijen meer in de stalling. Die had ik al opgehaald. Nou, vooruit, broeder. Gaan we nog of niet?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 Wel verdomde zonde van die schilderijen. Ik had er nog vele willen verkopen. Ik denk dat Peek zo'n beetje de enige is die drein heeft gekocht. En die moet je dan razend snel verbranden, want ik krijg er glazen mee. Oh, oh, broeder, broeder. Ik kan me nauwelijks wel verheugen op zijn blije gezicht en op dat van jou nadat hij uitgeraasd is. Hé, hey, Harry, toffe smarten. Hey. Hey. wat zien jullie patent uit vandaag? Dat hey. heb jij. Zo, vrienden.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 Jij hebt dat dingetje na laten kijken, en toen? Nou, toen kreeg ik er slechts 400 gulden voor, maar wel handje contentje en geen gezeur. Hij <laughs> <laughs> wil <laughs> al die schilderijtjes <laughs> nu allemaal brandhout. Hé, wat zei broeder Harry. Niet die zak hoor. Blijf in jezelf oh. geloven. Ja. Dat doe ik ook. Leefjoon. <laughs> <En> A tot de <alweer. laughs> Je hebt geluisterd naar de Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek de Breker Piet Reumer. Trees zijn vrouw Tonnie Huurdeman. Frits Wim Wama. Joop Huip Roeimans, Harry Sakoe van der Wade. En Fokke Johnny Kraikamp senior. Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had Hero Müller.